Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de overstromingen in Andalusië in Spanje, worden zes mensen vermist. Er is ook flinke schade daar. Hagelstenen, zo groot als golfballen, hebben auto's beschadigd. Gebouwen zijn getroffen door het noodweer en wegen staan onder water. De Spaanse hulpdiensten kwamen zo'n 200 keer in actie tot nu toe om mensen te redden die vast zaten in huizen of auto's. Flexwoningen zijn geen oplossing voor het woningtekort. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Veel van die flexwoningen zijn niet groter dan 20 vierkante meter. En eigenlijk alleen geschikt om tijdelijk in te wonen. Toch zijn deze jonge mensen in Amsterdam blij met hun containerwoning. Ik heb mijn eigen keuken, mijn eigen badkamer. Mijn koelkast staat in mijn badkamer. Maar het werkt, ja. Maar af en toe zou het ook wel fijn zijn als je gewoon net iets meer ruimte hebt... om, uh, om je kom te keren, om het zo maar te zeggen. Het afgelopen jaar zijn er in het hele land 8000 flexwoningen neergezet... Leden van de Amsterdamse studentenroeivereniging Neerhuis hebben gisteravond een ravage aangericht bij hun conculegas in Leiden. Volgens de Leidse studentenroeivereniging Neort viel er opeens een grote groep binnen Er zijn er veel historische spullen kapot gemaakt. Een van de leden is zelfs gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is langs geweest, maar heeft niemand opgepakt. Neort overweegt aangifte te doen. Ze zeggen dat dit geen studentengrap meer is. Een druk overleg op de Universiteit Utrecht vandaag. Gisteren werd bekend dat talenstudies als Duits en Frans waarschijnlijk worden wegbezuinigd vanwege veel te weinig inschrijvingen. En studenten willen dat niet zomaar laten gebeuren. Ze broeden op actie. Deze student Duits vindt het heel jammer. Ik vind dat Duits een hele waardevolle opleiding is. En veel mensen die denken dat het gewoon een talenstudie is, dat je alleen maar over de taal leert, maar dat klopt helemaal niet. We krijgen heel veel mee over de culturele aspecten van Duitsstalige landen. Heel hele belangrijke handelspartner ook van Nederland. Universiteit Utrecht is niet de enige plek waar het speelt. Ook bij andere hogescholen en universiteiten worden talenstudies wegbezuinigd vanwege te weinig inschrijvingen. Het weer dan vannacht hier en daar nog motregen of een kleine bui bij een graad of 12. Morgen start op de meeste plekken mistig. Verder een bewolkte dag met einde middag lokaal nog een zonnetje. En dan een graad of 15. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tussen App en Vloed. Luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballets komen voorbij. That's my special prayer. It's an Eagles I can tell you why. Juist. Kent u de Kais en Dols nog? Dat is een tijd geleden. Maar uh, ze waren razend populair. En uh, dit is een van die mooie nummers. When I said I To see, but now you're gone, and I'm left. Van de, niemand minder dan de Guys and Dolls. En ik heb uh, die uh, Guy, die uh, de mannelijke partij voor zijn rekening dan wel eens in de uitzending gehad bij Radio Beverwijk. Uh, kort daarna is hij helaas overleden. Ja, zo kan het ook gaan. Uh, ze traden de opas Grant en Forsyth. Het was toen uh, nog een duo, wat over was van de Guys and Dolls, zeg maar. Dat weet ik me nog heel goed te herinneren, luisteraars. En omdat uh, Sylvia van Dijk uit Zandvoort het zo'n mooi nummer vindt... nog een keer voor haar Dolly Parton. You are. need is what you are the only one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 Ja, prachtig nummer van uh, niemand minder dan uh, Dolly Parton. You are. Ik draai hem voor uh, Sylvia van Dijk uit, uh, uit het Zandvoortse. Uh, eens even spieken luisteraars wat ik nog meer voor moois voor u in petto heb hoor. Dan kan er een paar klaarstaan. Maar dan moet ik wel even de, de volgorde in de gaten houden. Ik hoop niet dat ik deze al gedraaid heb. Nee. En Katie die waren dat met de doel was. We gaan naar Westlife, When You Tell Me That You Love Me. En de uh, groep Westlife zingt dat samen met uh, Diana Ross van de Supremes natuurlijk. When You Tell Me That You Love Me. I wanna call the stars down from the sky I wanna live a day that never dies Van, uh, van Westlife. You're gone You're gone. is it the minute you're gone. Een hele mooie luisteraars van Journey, Open Arms... Met open arms. Omischen maar die Parsons project. Don't answer me. Parson Project met Don Ansley. De volgende draag ik op aan mijn goede vriend Willem Bruist. En Willem die is uh, druk op zijn werk. Die, uh, ja, die, kom, die komt onder, onder, onder de werkdruk, zeg maar. Maar Willem, uh, dit nummer komt veel te weinig voorbij. Wat als er een storm komt? In het kader van het uh, jubileum van de Koninklijke Nederlands Verdensmaatschappij. 200 jaar bestaan ze. In Je november. Kan soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind. Rivieren verleggen. Door dijken te bouwen.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 Het altijd zo gedaan, maar wat als de storm komt? Zangeres Fleur samen met Stef Bos Ze namen het prachtige nummer op In het kader van de 200 jaar bestaan Van de KNRM De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij In november bestaat deze maatschappij Maar liefst 200 jaar En er zijn natuurlijk het afgelopen jaar Al heel veel evenementen En speciale gebeurtenissen geweest in het kader van dat jubileum En in november zal er ongetwijfeld Nog veel meer volgen we zullen het misschien vrijdag horen. Misschien komen ze vrijdag wel in de uitzending bij The Boys are Back in Town. Want die zijn er vrijdag weer natuurlijk. En uh, er komt Willem en uh, ik ben er. En Gerry uh, Rutte is er. En uh, Harm komt. En zijn moeder komt. En de pater komt. Nou, het wordt een hele gezellige boel weer vrijdagmorgen. Daar kunt u van op aan, luisteraars. Wat als de storm komt? Ik draai hem speciaal voor Willem Bruis. Uh, de volgende, dat, uh, dat vind ik ook wel zo'n mooi nummer. Het is het nummer van Berlin. You take my bread away. Take My Bread Away, dat was natuurlijk. Uh... Ja, wie was het weer? Take My Bread Away. Nou, je bent even kwijt, luisteraars. Ik ben het gewoon even kwijt. Maakt niet uit. Het was een mooi nummer. En daar gaat het om. Uh, we gaan genieten van uh, Ramses Shaffi aan de andere kant van. Ja, aan de andere kant van Ramses... Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvels. Ah, van de heuvels, jongens was het. surf die met Liesbeth list. Al zien de anderen om ons heen Niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd groener zijn Daar in het land ver weg.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 en volg me als je van de houdt. Het gras zal altijd groen zijn, maar in het land ver weg, achter de heuvels. Vervulde wensen gaan voorbij, maar aan het verlangen komt geen eind.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 Goud voor Lisbeth leest samen met Rams Shafi. Het land zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvelsluisteraars. Ik weet niet of een tuin Heeft u een tuin? Nou, dan, dan is de tuin van de buurman altijd groener. Hè? Daar komt het een beetje op neer. We gaan een nummer draaien van de Family of the Year Hero. En ik kijk op mijn klokje, het is alweer acht minuten voor twaalf. Ruim. Dus ik moet er zo alweer een eind aan brengen. Op breien moet ik zeggen. Uh, ik vond het fantastisch dat u heeft geluisterd uh, naar die heerlijke muziek weer. Ik heb met u meegenoten. En morgenochtend ben ik er weer met duitszaag de week door in elk geval. Ik heb een zaag al een beetje geslepen. Ik ga de dag weer doorzagen morgen, de woensdag weer doorzagen. En dan hebben we de week weer doorgezaagd. Zo werkt dat. We gaan genieten van Hero. Here's the family of the year. With everyone else, you're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Family of hier. Ik neem afscheid van u luisteraars. Nogmaals, ik ben er morgen weer vanaf 9 uur. Ik hoop dat u bij me uh, komt dan en uh, meegenieten van al die gouden oude en uh, stukjes cabaret enzovoort. Ik uh, wens jullie allemaal een hele goede nachtrust en wat mij betreft tot morgen. En anders tot volgende week met weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloeddag.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 Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you